Oh, ja, ik zie dat je druk bezig bent, hè? Ja, ja, maar zeg het maar. Wat, wat kan ik voor je ja, doen, heb je misschien jongen? ergens een oude lab voor me? Een oude lab? Ja. ja. Ja, dacht het wel, maar heb je even tijd, Kasper. Ik zal zo voor je kijken, hoor. Maar ik wou even dat laatste beetje wasgoed buiten hangen. Kijk, het zonnetje schijnt juist even. Daar moet ik nodig gebruik van maken. Goed, goed, goed. Ik wacht wel even. Of, of kan ik misschien ergens zelf kijken ondertussen? Nee, nee, nee, nee, jij weet toch niet waar je moet zoeken. Een ogenblikje, ik ben zo klaar. Ja. ik alweer. Eh, uh, wacht, wat zei uh, een oude lap he, ja, zei je? Eh, ja. uh, groot? Nee, nee, niet zo groot, zoiets, hè zo. Nou, eens even kijken, hoor. Eens zien wat we hier allemaal hebben. oh O, Kasper, kijk nou eens, het regent opeens dat het giet. Wat eigenlijk gedaan, ik zeg. Hoe kan dat nou zo opeens? Ja, dat weet ik ook niet. Maar ik moet zien dat ik mijn was weer zo gauw mogelijk binnenkrijg en een ogenblikje ja, hoor. Oh, ja, gaat je gang maar. Oh, weet je wat, ik help je wel even, naar Ja, graag. Ja, het is opeens wat ik zeg. Ja. Je snapt niet waar het allemaal zo gauw binnen vandaan komt, hè? Zo even was er nog geen wolkje aan de lucht. Hij sloog altijd wat met het weer. maar zelden wat goed. Ja, ga maar hier, ga maar hier. Als je hier was goed in één keer droog wilt krijgen, dan moet je het een wonder gebeuren. Ja, dag. Ja, ja. dat kan. Zo, dat ja. is alles, hè? Ja, hou naar binnen, jongen, voordat het nog natter wordt. Eepoe. Zo, waar kan ik dit allemaal kwijt? Ja, leg het hier maar op. Oh, Jonge, jonge, moet je nou toch eens zien, het is allemaal kletternat. Daar hang je het nou voor op. Ja, maar het leven gaat niet altijd over rozen <laughs> Nee, zeg dat wel. Maar wat was het nou, wat kwam je me ook alweer vragen? oh ja, ik weet het alweer, een oude lap. Uh, wacht eens, is, is dat wat? Ja. Waar is ja. het voor? Nou, gewoon om wat vuile dingen mee schoon te maken. oh nee, dan kan je beter deze lap nemen. Die is er beter voor, alsjeblieft. Dank je dan. wel, maatje. oh <laughs> zeg, Maartje Ja? Ik wil je niet kwaad maken, maar kijk eens even naar buiten. Huh? Nee, maar Caspar, het is alweer droog. Ja, net wat je zegt. Ja, zo gaat het nou altijd, hè? Zo regent het en zo is het droog. Nou, moet je niet vreemd opkijken als het over vijf minuten weer regent. Dat zal ik niet doen, nee. Dat beloof ik je. Nou, ik zal me eens in ieder geval Tom, maar weer eens even buiten hangen. Hier in de keuken wordt het nooit droog. Ja, nee, nou, dat zou ik maar doen, ja. Nou, sterkte met je was en bedankt voor de lap, hè. Ja, dat zit wel goed. Dat met nog toe. Wat is er, Casper? Jongen, vertel het eens. Ja, de vorige week heeft het dagen aan één stuk geregend. Ja. Toen ben ik op het idee gekomen van een nieuw soort paraplu. Die heb ik nu uitgevonden. En nu ik hem proberen wil, is het alweer drie dagen achter elkaar droog. Tja, Casper, ja, mijn jongen, het leven gaat niet altijd over rozen. Nee, dat, is waar. dat heb ik laatst zelf tegen Maartje ook gezegd. Nou, nou, het is het wel dat ander, ja. Maar vertel eens eventjes, hoe, uh, hoe werkt die nieuwe paraplu voor jou eigenlijk? Oh, ja. Nou, kijk, professor. Ja. Zodra het begint te regenen, ja, ja. gaat hij automatisch open. Automatisch, ja. En dan zorgt hij er meteen voor dat je ook werkelijk geen druppeltje nat wordt. Hé, hey, hé. Hey. Ja. Dat is een leuk idee, Kasper. Zeg. Kun je eens even demonstreren? Ja, daarvoor wacht ik nou juist op regen. Ach ja, natuurlijk. Ja, ja. Maar kan het niet even onder de douche? <laughs> de douche? Professor, dat is toch niet echt? Ja, dat is waar natuurlijk. Nou ja. Daar zit er niks anders op dan uh, op regen te wachten, Kasper. Ja, dat hm? zou wel moeder, professor. Tot ja. ik een onzweeg. Weet je wat ik nou wel eens zo willen, Caspar? <laughs> ik zou het niet weten, professor. Dat het is een dagje vroeger dat het kraakte. <laughs> nu? Midden in de zomer? Dat kan toch niet? Ja, ja het lijkt vreemd toegegeven, maar ik heb gewoon een ijs nodig. Maar waarom, professor? Oh, u heeft iets uitgevonden. Juist, <laughs> precies. <laughs> Alsjeblieft, waar <wel>, hier. heer. <laughs> ah, een paar bestuurbare automatische schaatsen. Hey. En hoe werken die? Ja, ja daar kan ik je niet van klappen hoor, maar het is wel zo. Als je deze schaatsen aantrekt, hè, hoef je verder niks meer te doen. Nee, kun je net zo lang en net zo hard schaatsen als je wilt. Het kost je verder geen centje moeite. Jongens, ja, ja. Jongen, ja. En nou wilt u wat ijs op de sloot en de plassen om ze eens een keertje te kunnen proberen? De proberen, je slaat de spijker ja. precies op de kop. Ja. Nou ja, professor, dan zit er niks anders op dan dat uh, u een beetje op de vorst blijft En dat zal niet meevallen in het hartje van de zomer, maar wie weet. Misschien gebeurt er wel een bom. Zo is het. Het kan tenslotte altijd vriezen of dooien. Ja, maar in de zomer zal het toch wel eerder dooien, denk ik. Ach, we moeten maar blijven hopen, Caspar, die waar? Goed professor, in ieder geval zal ik voor u duimen. Dank je jongen, dank je. Ja, het heeft nog steeds niet geregend hè Kasper? Nee, nee professor, uh, gevroren heeft het even min gelopen. Ja, ja, ja, ja. Het zit ons niet mee hè Kasper het zit ons niet mee jongen. Nee, nee. Ik had er even op een nachtvorstje gehoopt of Zo, maar nee, nee, niets van het al. Nou ja, wat jou betreft, als er na regen en zonneschijn komt... ...dan zal er na zonneschijn heus wel een keertje regen moeten komen. Daar vertrouw ik dan maar op, professor. Ah, uh, Maartje. Ik ben bij dat ik je zie. Hè. Heb jij misschien een schone zakdoek voor me? Ik heb er niet één meer in de kast liggen. spijt me, professor, maar had uw zakdoeken zijn in de was. Oh. En zijn die dan nog niet schoon? Ah, jawel, maar ze moet alleen nog drogen. Ja, de zon schijnt nou toch al drie dagen achter elkaar, hè? Wel, dat is wel zo, maar er zit toch nog een hoop vochtigheid in de lucht... en daarom droogt het niet zo snel. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. zo ja, zie ja, je ja. dan maar weer, Caspar, mijn jongen, er komt meer bij je drogen van goed kijken dan je wel denkt. Ja, dat ja. blijkt wel, professor. Zeg, ja, professor. Ja, ja. Zouden we daar nou niet eens iets op kunnen vinden? Uh, wat bedoel je? Huh? Op het weer. Op het weer? Ja. Wij lopen alle drie voortdurend op het weer te mopperen. Zouden we nou niet iets kunnen uitvinden... waarmee we het weer kunnen kiezen wat we nodig hebben? Hee, hey. oh, oh. Een soort weerautomaat, bedoel je? Ja, ah, zo zou je het kunnen noemen, ja. Yeah. daar valt al licht over te piekeren. Nou, waarom doen we dat dan niet... in plaats van hier te, te blijven wachten en te, en te mopperen? Ja, uitstekend ja. idee. Uitstekend zeg, laten we er maar gelijk mee ja, beginnen. ik ja. graag zelfs. Hoe eerder hoe we... liever. Kom mee, kom mee. Naar mijn werk, kan. Ik hoop dat het ze lukt... Dan zal ik eindelijk mijn was eens dus op tijd droog krijgen. Sinterklaas. Die is jarig. Ik zet mijn scho schoenwerk klaar. Zo, nou deze nog even dan. Ik weet dat hij heel vol. Dude. Met je. Ja. Zo wist ik het maar. Zo, nou wat. Uh, denk jij er zo van, Caspar? Het ja, nou, lijkt me zo wel goed, professor. Ja, ja, kijk. Tot dusver waren we er wel in geslaagd regen te maken, hè. Ja. Maar nou moeten we toch werkelijk elk weertype kunnen kiezen. Z zullen we het dan bij meteen eens in de tuin gaan proberen? Uh, dat in de tuin gebeuren, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik ga een je mee. Maartje, ga je even mee in de tuin kijken? We gaan de weerautomaat proberen. Ja, oh ja, ja daar ben ik ja. erg benieuwd kom naar. Dan. Ja, kom. Zo, nou. Let er maar eens op. Wat voor weer zullen we nou het eerst kiezen? Nou, ik stem voor regen. Goed zo, dat is een plechtig moment, nu, hè? Nou. Ja, maar op regen heb je lang genoeg gewacht. Nou, daar komt het dan. Ja. Ja, dan zwaar we ook, neem je niet kwalijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Wat doet u er dan iets aan, professor? We passen zo dadelijk we voor nat en met je ook. Ja. Nou, wat, wat, wat, wat voor meer zullen we dan, Toetje? Dat kan ja. wel niet schelen, professor. Als u het maar laat ophalen we het regelen. Goed, wat, wat dacht u hier van wind? Ja, ja, ja. Oh, ja. oh ja, best, huis, professor. Als het maar een droge wind is, dan trekken we was goed tenminste weer bij. Alsjeblieft, hoor. Daar komt-ie dan. Ja. Dan vaar je tenminste eens goed vanuit. Ja, dat, dat, dat dacht ik ook. Ja. Wat wat, wat dacht jij ervan? Maakje? Maak, he? Ja. Het lijkt mij toch wel iets te hard. professor? is het echt je komt En Hallo. We gaan het dan bas goed. Met goed. Met gasfood. We weten goed het wel Nou, is Kiezen, hè? Wacht ik ze. Haha, ik wil toch wel eens zien of het meer. midden in de zomer kan vriezen. Wat. wat. wat. wat doe ik nou? Professor, we moet beslist iets verkeerd gedaan hebben. Dit lijkt alle minst toch vorst? Dit is klinkelaar onweer, als u het mij vraagt. Het verduikt veel op jou. Ja. Hey, doe nou mannen! Helpen jullie met dat toch niet met de was? Maar, ja, ja, ja, ik kom eraan. Oh, lieve helle professor, weet je nou niet van alles te verzinnen dan onweer? Oh, u bent nogal als een dood voor die dokter! Ja, ja, Maatje, ik ben beetje. Hey, hebben we alles maar? Bezig. Ja, ik dacht het welke. Ja. Nee, daar ligt toch niet? Waar? Nee, nee, nee. Achter die he? Oh ja, ja. En ja, dat is. Een, dat is. Een, dat is. Dat ja, oh, oh, is. Dat is. Dat is ik komt er nog niks meer van mijn was wasgoed over. Dan kan ik net zo goed weer opnieuw beginnen te wassen. Ja, maar je? ik vind het heel vervelend. Ik vind het zelfs hoogst vervelend. Maar ik, ik moet hier weer automaat nog een beetje leren kennen. Niet waar? Ja, ja, ja, dat blijkt wel. Nou doet u me dan een groot plezier, professor. En maak u dan zo snel mogelijk kennis met het apparaat. Ben bezig, Dat ben, ben bezig. Ja, bro. ja, ja, dat merk ik. Ja. Even, even, even geduld, dan begint ik te, vriezen. Vriezen. te vriezen? vriezen! Te vriezen? Nou, dan maak ik me gauw dat ik lekker binnenkom. Ik heb geen zin om hartje zomer in mijn zomerjurk te bevriezen. Zo, hè? Eens even kijken hoe het nou bij dat vriezen staat, hè? Huh? <lacht> Professor, -oh -oh -oh. ik, ik geloof, geloof ja. werkelijk dat, dat u het nu aan het vriezen heeft gekregen. Ja, probé? dat huh, geloof, ik, geloof ik ook, ja. O, uh, wat wat, wat, wat o, mij betreft mag de temperatuur wel weer een beetje stijgen. Goed, we zullen het Alsjeblieft. Puf, puf, wat dacht je van dit zonnetje? Heerlijk, <hijen> Professor, verrukkelijk. Ja, prachtig. Nou, in, in elk geval weten we dat de automaat werkt. Hè? En als we hem nodig hebben, kunnen we hem gebruiken. Maar eerst ga ik eens even lekker warm zien te worden in de zon. Goed jongen, dat is je van harte gegund hoor. Oh, dan ga ik nou eindelijk eens mijn volautomatische paraplu proberen. Eens kijken. Waar is de Oder oh, Even instellen op regen. En daar gaan we dan. Ik heb altijd een gezeten. Ik. Waarom? Nou, ik heb regen nodig voor mijn uh, volautomatische paraplu. Dat moet ik ook eens proberen. En niet? ik had hem juist zo fijn op droge zonneschijn met een licht windje staan. Ja, maartje, dat kan wel zijn. Maar ik heb nu regen nodig. En ik heb zonneschijn ja. nodig. Zeker voor die formale Maladijden was van jou. Precies, ja. Dat heb je goed geraaid, Kasper. Die automaat staat al door, al op zonneschijn voor jou. Ik wil nou eens regen hebben, maartje. En dat wil ik niet, want ik hou niet van regen. Mijn was houdt niet van regen. en niemand houdt van regen. Mijn paraplu houdt oh, van wat regen. Wat kan me jouw paraplu schelen? Ho, oh, goed, maar nou, dat hoeft ook helemaal niet, want ik heb zelf een paraplu. <grijg> niet zo goed als deze, Oh Nee, beter zelfs, veel beter. En toch blijft het regenen. En ik wil dat de zon weer gaat schijnen. Zeg, zeg, zeg, zeg, want wat is dat allemaal voor een gerustie? Oh, professor, professor zeg nou, ik het niet. Ja, ik ja, ja, is, ja, maar, maar, ja, ja niet allebei tegelijk. Wat krijgen we nou? Ja, eerst jij maaktje. Ja, professor, kijk, het zit zo, ik. Ik had de weerautomaat ingesteld op mooi zonnig weer. Ja. En een fris windje voor me wasgoed. En toen heeft Kasper hem opeens op regen gezegd. Ja, maar logisch, dus... is... is... Ah, een... uh, uh, uh, Kasper, is dat zo? Ja, ja, ik heb regen nodig voor mijn paraplu. Zij heeft de zon al vijf dagen achter elkaar laten schijnen. Zo krijg ik toch nooit de kans op wat regen? Goed, goed. Dan weet ik het goed gemaakt. <laughs> dan stellen we de automaat nou niet eens in op zonneschijn. Alsje, alsjeblieft. Langs. En krijg ik ook af. niet op regen. Ja. Maar op vorst. <laughs> Want vorst? ik heb vorst, ja. Want ik heb nou eens een keer, ik heb nou eens een keer een vorst nodig en het heeft daar weer een hele lange tijd gereden. Ja, oh maar, maar, maar, maar, oh, Ho! zeggen ik heb nog niet eens de tijd gehad te regelen, mijn paraplu te proberen dat in de regen. Ja, het spijt me bijzonder Caspar, maar nu heb ik vorst nodig. Ja, nou, nou, professor, dat vind ik niet eerlijk. Eh, ja, ja, professor Caspar heeft gelijk. Wat krijgen we nu? Ja. Ik kom er toch eens namen. Is het eigenlijk niet vreselijk raar dat wij hier ruzie gaan staan maken... over welk weer we zullen kiezen? Ja. Zo worden we het toch nooit eens. Ja. Is het niet beter als we eigenlijk net weer als vroeger gewoon afwachten... wat voor weer er komt? Ja, je hebt eigenlijk gelijk, Maartje. We lijken allemaal gek, ja. Vooruit Caspar, gooi dood tomaten maar de voor de smak. Ja. Oh, professor, professor ja. laat me één nou keer Ja, ja, ah, Caspar, ah, ah. oh. Caspar, luister, ik luister. Maartje heeft niet vaak gelijk. maar nou toch wel. Oh, zo had jullie dat dan niet. Jullie hebben geluisterd naar het tiende deel van De Wonderbaarlijke Uitvindingen van Professor Poppinga. Een hoorspelstrip voor de jeugd in twaalf delen, geschreven door Jan Lauman.